Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Tijdens de actie van taxichauffeurs op Schiphol is een van de actievoerders... door een andere taxichauffeur aangereden en gewond geraakt. De marechaussee heeft de chauffeur aangehouden en zijn auto in beslag genomen. Volgens omstanders was de dader een ronselaar. De actievoerders blokkeerden enkele uren de taxistrook voor de aankomsthal. Ze zijn boos omdat taxis zonder speciale vergunning tegenwoordig ook klanten mogen oppikken op de luchthaven... Dat leidt volgens de chauffeurs tot ronselpraktijken en oneerlijke concurrentie. Klanten op de luchthaven konden vanmiddag moeilijk aan een taxi komen. Zes van de zeven reilschoppers in de Schilderswijk die vandaag werden voorgeleid... moeten nog zeker twaalf dagen in de cel blijven. Eén jongen is vrijgelaten omdat hij een proefwerk moet inhalen. Er zijn in totaal 261 mensen opgepakt voor de rellen. Op 15 juli is er een grote procesdag gepland voor de reilschoppers. De Haagse politie doet meerdere onderzoeken naar bedreigingen tegen agenten. Politiechef Van Musser zegt dat agenten al dagen worden bedreigd via internet. Het aantal hypotheekaanvragen is in vergelijking met vorig jaar met zo'n 80% gestegen. Dat meldt het hypotheekdatanetwerk waar banken en andere hypotheekverstrekkers hun gegevens melden. Veel mensen hebben nog een huis gekocht voor de scherpere leenregels die op 1 juli van kracht werden. En om de langzaam stijgende hypotheekrente voor te blijven. Morgen begint de Tour de France met een korte tijdrit in Utrecht. De renners zijn er al en ze legeren in en rond de stad. In de stad wordt de route voorbereid. Vrijwilligers controleren langs het parcours of er bijvoorbeeld nog fietsen, uithangborden en losse prullenbakken staan. Dagelijks rijden er ook meer dan twintig fietsambulances tijdens de Tour in Nederland. Het gaat om speciaal getrainde fietsers die eerste hulp kunnen bieden. Hulpverleners kunnen zo sneller bij een ongeval zijn. Het weer het blijft vanavond nog lang warm. Ook morgen is het erg warm. Mogelijk 37 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn bijna geen files meer. Alleen nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden, 5 kilometer door een ongeluk. En op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam. Tussen Afrit-Briele en Hellevoetsluis, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 wat je om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 Uh-oh, you feel that? All right. Come on. Don't stop now. You done did it. Come on. Uh, yeah. All right. Hold on.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 I'm bin a missile kid. I'm a I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. Kid. Kid. Kid. Kid. Kid.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 Zeker goed.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 Paris, nice. gewoon m'n business. Ik zie de meest mooie Franse. Op de boel hoge hakken en ik weet niet bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle, and uh, and zij so, so. je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu français, and ik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 er gebeurde iets me mij, toen zei zij: Je suis néerlandaard. Oh, je parleert een beetje français en neerzijds.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 Le sujet est formidable. Nous Still gotta wait. I much. It's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 Zoals vandaag. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, uh! eu te pego. Uh! Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Ah! Ja,